Wijnaldum die ertussen zit. En Wijnaldum probeert uh, te draaien. Nee, het is Lens. Lens trekt het uh, strafschopgebied binnen. Hij raakt de bal dan kwijt. En moet Boetius die bal meenemen. Vergeet hem in eerste instantie. En Zo. dan uh, bal de o. diepte in. En daar moet nog even uh, flink uh, gelopen worden door Willems. En dan is er een mogelijkheid weer voor PSC. Al waren het niet dat het buitenspel is. Gevlacht door de vierde man. En natuurlijk gaan die armpjes weer omhoog van uh, Mertens. Dat het geen buitenspel is. Maar uh, ik denk dat hij uh, wel eens gelijk kon hebben. De... De grensrechter, de assistent scheidsrechter. In ieder geval is het buitenspel. De vrije trap is genomen. Balbezit voor Stefan de Vrij. Hij reageerde snel, want uh, immers, oh, immers reageert nu iets minder snel. Want lijkt de bal te verliezen aan. Van Bommel reageert dan wel goed. Nee, we stonden een slim overstapje van Van Bommel. Ging eraan vooraf. Daardoor kwam Mertens eigenlijk in, in alle vrijheid. En als uh, Gensheffer dan bij het spel heeft geconstateerd, denk ik wel dat hij gelijk heeft. Hij was uh, vrij resoluut met zijn uh, vak ik, ik, ik heb geen herhaling gezien om het bewijs uh, wat dat betreft uh, met u te delen. Bob zit uh, voor Klaasie namens Feyenoord. Van Beek, opgejaagd door uh, Mertens. Moet dus terug op eigen helft. Net geen risico richting uh, de vrij. De vrij zou naar Matthijssen kunnen. En die ziet dan dat hij wel een uh, heel vrij speelveld voor zich heeft. Tot aan de middenlijn kan hij nou ook vol opstomen. Doet hij niet. Speelt uh, Vilena aan. Vilena gaat dan aan de wandel. Steekt de middenlijn over. En speelt Martens Indy aan doorgeschoven bek. Nu uh, met uh, Hutchinson voor zich. Speelt hem tegen Hutchinson aan. Bal over de zijlijn Feyenoord gooit via Martens Indy. Die grote sterke linksbek. de bal naar Pelle. En dat is altijd uh, leuk. Martens Indy naar Pelle. Dat was op de training dus iets anders. Goede bal van Pelle. Ah, waar het niet dat Marcello ertussen tussen zit. Voordat Atsjabar gevaarlijk uh, kon worden. En uh, Marcelo speelt de bal dan naar Mertens. Aan de linkerkant heeft... Uh... Immers tegenover zich. Speelt de bal wel gevaarlijk terug op Marcelo. Marcelo naar Willems en te weer terug naar Mertens. En zo is de bal op de helft van PSV. Over de hele naar de andere kant dus. Naar Lin Lens. Die bal is goed en die speelt hem weer naar Hutchinson. En Lens zegt tegen Hutchinson. Ja, kom nou, loop nou. Dat, die ruimte heb ik voor je getrokken. Maar Hutchinson begreep dat niet helemaal. Zorgt eigenlijk voor wat oponthoud. Nu is Lens wel aanspeelbaar aan de rechterkant. En kan die dreigend richting Martens in. Die probeert hier op snelheid nog altijd Lens. Probeert nu met een aardige kapbeweging Martens in die weg te kappen. Ja, dat lukt wel. Alleen de voorzet is wat minder goed. Kan uitverdedigd worden door Matthijs Opgevangen door Van Bommel. Hutchinson draait weg. Weer rechterkant zoeken. Daar is Lens. Het van het strafstofgebied. Lens met in die Komt tot een voorzet. Daar komt de kopbal. En die gaat naast. En die kopbal is van Wijnaldum. De nummer 10 doorgestoken vanaf het middenveld. Is daar ineens in enige vrijheid terecht gekomen. Kan die bal eigenlijk rechtdoor koppen. Dan zou hij er zomaar in kunnen. Op voorzet van Lens. Hij staat helemaal vrij hoor. Hij krijgt op het laatst bezoek van Van Beek. En eigenlijk zorgt Van Beek er dan voor dat Wijnaldum schrikt. En daardoor kopt hij de bal naast de goal van Feyenoord. Maar weer een mogelijkheid voor PSV. Er zijn er meer van geweest als van Feyenoord. Het is nog 0-0 na 17 minuten. Ja, Klaasje was niet meegelopen. En die, uh, daar werden ook wat blikken richting Klaasje. Uh, en immers. Uh... Gericht van, hé, hey, waarom kan die Wijnaldum daar zo uh, helemaal vrij uh, uh, in koppen? Waren het, het niet dat Van Beek er even goed uh, in de nek kwam heigen? Balbezit voor Marcelo, voor PSV. 0-0 de stand na 17,5 minuten spelen in de kwartfinale wedstrijd psv Feyenoord de winnaar gaat naar de laatste vier. En PSV is regerend bekerhouder. En Feyenoord zou het dolgraag willen worden dit seizoen. Om toch maar weer eens die koolsingel vol te krijgen. Als Marcelo nog altijd de bal heeft. Het is even tempoloos. Nu dan in de diepte zoekend. Maar dat is niet de goede bal. Martens Indy doet het ook niet slim. Want die laat de bal gaan. En wordt dan even vastgehouden door Lens. Hij krijgt de vrije trap mee. Lens weer zeuren tegen... De grensrechter, ja, hij houdt toch echt duidelijk uh, Martens Indy vast. En het staat in de regeltjes dat dat niet mag bij het voetballen. Dus waarom je dan meteen weer loopt te zeuren? Uh, ik uh, begrijp het niet. De vrije trap is in ieder geval voor Feyenoord. Erwin Mulder gaat die bal nemen. Erwin Mulder neemt uh, zo zijn tijd voor het uh, nemen van uh, deze bal. Je had het net over die call single. Laatste keer dat Feyenoord daar stond... Dat was in uh, 2010. Uh, nee, niet in 2010. Toen kwam het in de finale terecht. Nadat het hier in de kwartfinale met 3-0 had gewonnen. Dat was een, ja, een ongelooflijke wedstrijd eigenlijk. Want daarin scoorde Karim El Amadi twee keer. En die trof echt nooit doel, maar in deze wedstrijd wel twee keer. Maar de meeste aandacht ging toen uit naar een goal van Giovanni van Bronckhorst. Goal die, die eigenlijk identiek maakte in de halve finale van het WK. Ja, ja. Met het Nederlands Elftal tegen Uruguay. Die van Bronckhorst zit nu dus op de bank als een van de assistenten. En boezemvriend Henke Larsson, de Zweedse spits, u weet wel... die bij alle topclubs in Europa heeft gespeeld. Loopt deze week stage bij Feyenoord en zit hier ook op de tribune... te kijken naar de verrichtingen van Feyenoord en PSV. Ziet dus dat het 0-0 is na 19 minuten. En ziet ook dat Martensini een overtreding maakt op Lens. Kleintje, maar kleintje stellen ook. En uh, PSV mag net op de helft van Feyenoord een vrij trappen. Ze kunnen overigens ruim zitten op de tribune. Maar dat terzijde. De bal bezit voor PSV. Met uh, Matthijs. Goed doorgespeeld op Mertens. Mertens draait en schiet hem erin. Ja, hij schiet hem er heel simpel in. Hij kapt zijn tegenstander Joris Matthijs in dit geval uit. En met links schuift hij de bal in de lange hoek. En zo heeft PSV denk wel een beetje verdiend. Want PSV heeft toch de betere mogelijkheden en kansen gehad. Maar nu ook de voorsprong in de twintigste minuut via Dries Mertens. Scoort PSV 1-0. Het is in het bekertoernooi de eerste goal voor Dries Mertens. Goeie actie van Matas. Ging eraan vooraf. En dan wordt Matthijs uitgekapt. Eigenlijk iets te makkelijk. Hij glijdt naar de bal en hij wordt uitgekapt. En dan gaat de bal in de lange hoek. Kan alles en iedereen alleen maar toezien hoe de bal erin rolt naast Erwin Mulder. en leidt PSV met 1-0. Ja, gaat Martijn hier nog eens even wat praten met Matthijssen en Klaas over de organisatie? Maar Matthijssen werd hem wel erg makkelijk verschut gezet. door die kleine Bellags. Een handige kapbeweging die je misschien ook wel verwacht. Ja, Matthijssen rekende op een bal in de korte hoek. Ja, Daar had Mertens geen zin in. Kapte Matthijs dus uit. Dus ook komt PSV. Ja, dat is wel verdiend hoor. Want als je de kansen optelt. Is PSV toch gevaarlijker geweest. in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. En staat het verdiend op 1-0 door die goal dus van Mertens. Ja, eens kijken wat Feindor daar tegenover kan zetten. PSV kan wat dat betreft leunen en reageren. Daar gaat Mertens weer samen met Matas. Weer Mertens aan de linkerkant van het veld. Kijk, nu heeft ze voor het uitkiezen. Daar is Wijnaldum in het strafstopgebied. Met Klaas in zijn rug. Nou, Wijnaldum kan niet aannemen. Moet het strafstopgebied uit. Komt terecht aan de rechterkant. Nog altijd in balbezit. Achtervolgd door Jordi Klaas. Terug weer naar Van Bommel. Van Bommel zoekt ook die rechterkant op. Weer Wijnaldum. Wijnaldum, Klaassie. Nou, Klaasie zit ertussen. Feyenoord kan weg. Ja, de Feyenoord moet wel uitkijken. Dit is echt zo'n periode waar PSV bekend om is. Als ze scoren, dan gaan ze er vaak ook verder overheen. Dan krijgen ze eventjes vleugeltjes. Nu uh, wat mindere vleugels, want er overtreding gemaakt. En Bruno Martensind staat klaar om de vrije trap te nemen. Even overleg met Pelle. Wachten tot Pelle op zijn plek staat. Die staat er nu. En dan wordt de vrije trap genomen naar Joris Matthijsen. Matthijsen en De Vrij. Matthijsen op wie zoveel kritiek is eigenlijk. Sinds de wedstrijd tegen Ajax speelde voor de winterstop wel aardig. Maar als je dan wat mindere wedstrijd speelt... dan gaat natuurlijk iedereen praten over je leeftijd en je salaris en je langdurige contract. Nou ja, het ja, maar zijn dit dingen... was natuurlijk ook niet sterk hè, wat er Nee, nee nou, dat was eigenlijk de conclusie van mijn verhaal. Maar uh, dat, uh, ja. dat, dat uiteindelijk Matthijsen uh, het afgelopen weekend weinig te verwijten viel. Maar dat dit vandaag inderdaad van een international niet verwacht hij staat daar om uh, toch uh, te voorkomen eigenlijk dat dit soort dingen gebeuren. Hij liet zich kinderlijk eenvoudig uitkappen, maar goed. gedaan de zaken nemen geen keer, het is 1-0 voor PSV. En Pelle heeft het uh, balbezit. Van Beek stuurt nu Immers weg aan de rechterkant en die geniet daar wat vrijheid. Goeie paas van Van Beek, Immers met de uh, bal voor het doel. Maar daar staat Hutchinson. De rechtsback die mee het centrum is komen versterken om die bal weg te werken. Halverwege de helft van PSV over de zijlijn. Immorp snel genomen naar de vrijstaande Immers. je Bar, oh, die wordt aangetikt, maar nee, zegt Blom. Niks aan de hand. Geen penalty in ieder geval. Het spel gaat verder. Atje ligt nog uh, geblesseerd op de grond. En dan uh, schiet uh, Mertens de bal uit voor een blessurebehandeling voor Atje uh, Van Bommel zegt tegen Blom dat heb je goed gedaan. Dat er niets aan de hand was. Maar ik wil nog wel de herhaling zien. Want ja. ik denk dat hij best wel op de kuit werd geraakt. Ronald Koeman aan de zijkant kijkt hoe het gaat met uh, Atje En Blom komt uh, vragen of alles goed gaat. Nou, wij gaan de herhaling zien. Nee, ja. Nee, nee. Ik denk... Uh... Ik denk het wel. Ja, Hij raakt ja. gewoon Asjabar en ja. de bal uh, half. Ja. Uh, volgens mij uh, mag je hem gewoon op stip leggen. En heeft uh, Feyenoord hier niet te klagen of uh, PSV hier niet te klagen. En werd Asjabar wel degelijk even in de mangel genomen. Natuurlijk is de intentie om de bal te spelen. Maar ik heb het idee dat Van Bommel te laat was. Blom keek er wel naar en heeft misschien iets gezien wat wij niet gezien hebben. En ook van gaat het spel gewoon door. Asjabar staat ook weer. Na 23 minuten is het 1-0 voor PSV. Goal van Mertens die nu wordt weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Mertens nog altijd met Van Beek tegenover zich. Komt Asjabar ook helpen? Van Beek tikt de bal even weg. Maar dan komt de bal weer bij Willems terecht. Willems naar Strootman. Strootman draait en keert. Weer terug naar Willems. Willems aan de linkerkant, aan de zijlijn, heeft de bal halverwege de helft van Feyenoord. Geeft hem aan Mertens, die twee meter bij hem vandaan stond. En Mertens, die kan er wat makkelijker mee omgaan, zo zou je denken. Maar Van Beek staat goed te verdedigen, maar nu maakt hij een foutje, want hij levert de bal in bij Mertens. En dan is het Stroopman in de buurt van de cornervlag. Probeert de bal voor te geven, krijgt hem ook voor, maar Klaas kan de bal uitverdedigen. En dan is het via... Pellen dat Atjebar de bal krijgt. goede bal over de hele. En dan moet Waterman uit zijn doel komen voordat Boetius gevaarlijk wordt. En dat doet hij dan ook. Waterman pakt de bal op en geeft hem meteen mee aan Hutchinson. PSV ten aanval met Hutchinson. Speelt Lens aan. Net en vinden as van het veld. Dit is een aardige steekbal. Bedoeld voor Matas. Maar doorzien door de vrij. Feyenoord eruit. Baltempo ligt ineens aan beide kanten hoog. Want nu Klaas die Boetius wegstuurt. Aan de linkerkant lijkt maar wat te hard voor Boetius. En dat lijken kunt u uitgummen. En vervangen door is. Maar die bal is inderdaad te hard. Niet te halen voor de aanvallen van Feyenoord. Excuses ook van Klaas. Richting Jean-Paul Boetius. En de ingooien is dan voor PSV. Via Hutchinson. Vlakbij het eigen strafsomgebied aan de rechterkant. Gaat hij dat doen. PSV dat dus door die goal van Mertens een minuut of vijf geleden met 1-0 staat. 25 minuten gespeeld. Balbezit voor PSV via Marcelo. Marcelo bal breed naar Willems. Willems draait en neemt de bal mee. Gaat over de middellijn. Mertens aan zijn linkerzijde. Geeft hem mee aan Mertens. Mertens over de... Vleugels loopt het goed bij PSV, zowel aan de linker als de rechterkant met Mertens en met uh, Lens. Bal gaat nu naar Matas. probeert hem door te tikken op uh, Stroopman, lukt niet. En dan kan uh, Feyenoord weer overnemen met Pelle. Maar Pelle wordt van de bal gelopen door Timothy de Rijk. Ex Feyenoord het krijgt een... Uh... Applausje en een hand van uh, Van Bommel dat hij dat goed had gedaan. Want PSV is weer in balbezit. Via Mertens, die uh, vleugels lijkt te hebben gekregen. Speelt nu staan. net iets buiten het strafstopgebied. De spits wel altijd schieten, doet Matafs ook. Schot wordt geblokt, Boetius. Oh, onzorgvuldig dan Van Bommel met een uh, tackle naar voren. Ja, daar is uh, de slachtoffer van. Het handje van Van Bommel gaat razendsnel richting de Vrij. Blom staat erbij, houdt kaarten verder op zak. Ja, daar zal natuurlijk ook veel aandacht naar uitgaan. Krijgt uh, Mark Van Bommel wel of uh, geen kaart? Hij uh, ging uh, toch weer. Brilliant. Met het been redelijk gestrekt richting de Vrij. Maar Van Bommel heeft zijn excuus aangeboden. En de vrijtrap trap is inmiddels genomen. Van Beek namens Feyenoord. Twee meter over de middellijn naar de rechterkant. Twijfelt wat wie die aanspeelt. Nou, Pelle dan maar. Die eigenlijk nog niet echt balvast is gebleken in de wedstrijd tot nu toe. Atjabard en dan naar hier. en dan weer naar Van Beek. En zijn we eigenlijk waar we deze, dit gedeelte van de wedstrijd begonnen. Namelijk bij de rechtsachter. Die wordt opgejaagd door Mertens. bal gaat weer terug naar Erwin Mulder in minuut 26. Bij die 1-0 voorsprong voor PSV voor Feyenoord, voor Joris Matthijsen. Matthijsen uh, drijft de bal op en uh, geeft hem dan breed aan uh, De Vrij. De Vrij die wil wel wat stappen maken. Komt om de helft van PSV terecht. naar Pelle. Pelle goed meteen gespeeld naar Immers. Immers aan de rechterkant met uh, Willems tegenover zich. Speelt hem uh, goed uh, naar het centrum, naar Pelle. Pelle bal door naar Atjebar. Probeert hem door te geven aan uh, Pelle. Lukt niet, maar Immers zit ertussen. Immers uh, schiet en die bal die hobbelt langs het doel van Boy Waterman. Scheelde niet veel, maar de bal is ook nog aangeraakt, zegt Kevin Blom. En Waterman zegt: Door wie dan? Dat kan nooit door mij zijn geweest. En Blom zegt: Jawel, jij was het. Rug nummer 21. In dat hele mooie gele shirt. Jij hebt de bal die immers op doelschoot aangeraakt. Nou, ik helemaal niets van. Ik denk dat Waterman gelijk heeft, maar goed. Uh, het is een hoekschop vanaf de linkerkant voor Feyenoord. Ah, wat kijkt hij ongelukkig, die Boy Waterman. Ja, maar wordt hij nog beschuldigd <laughs> van een redding ook. En dat was <laughs> helemaal niet nodig, want uh, de bal ging inderdaad voorlangs. Feyenoord mag dus profiteren nu met die corner van uh, Jordi Klaassi, vanaf uh, de linkerkant uh, genomen. Centrale verdedigers zijn mee. Daar is een Waterman met één vuist. En Boetje is vervolgens hier vanaf de rand van het schafsomgebied met gevoel die bal uh, wil stiften over Boy Waterman heen. Maar Waterman uh, ziet dat die bal niet heel veel vaart heeft en kan hem dus makkelijk pakken. Nu heeft hij hem wel te pakken. Lijkt er alsof hij tegen Blom zegt, kijk, nu heb ik hem wel. Hij geeft er vervolgens mee aan Marcelo en Willems namens PSV. In de eerste helft van deze wedstrijd die 28 minuten oud is. 1-0 voorsprong voor de Eindhovense ploeg. De doelpunt te maken, Dries Mertens, die nu niet gevonden wordt door Kevin Strootman. Nee, want de bal gaat over de zijlijn via Van Beek. En dus mag PSV gooien. Uh, en uh, is het balbezit uh, halverwege... De helft van Feyenoord aan de linkerkant van het veld. Voor de mannen uit Eindhoven. Dit jaar 100 jaar. Uh, geen enkele speler heeft uh, de opening meegemaakt. En nu gaat de bal naar voren naar Batafs. Die draait zich bijna vrij. Maar Erwin Mulder kan de stuiterende bal in de handen nemen. En uh, gaat de bal ja, zoekend naar een vrije man. Heeft hij hem nog altijd in handen. En hij kijkt, ja, wie loopt er dan vrij? Niemand. Nou, nu dan de vrij, omdat Mertens is weggelopen. Overigens, dat 100 jarig bestaan wordt gevierd. Uh, onder andere met het... Uh, uh, uh, opnieuw inrichten van dit stadion. Het mooie stadion. En dat is uh, echt uh, prachtig geworden. Alles ademt 100 jaar PSV. Bal gaat de diepte in. Boetius doet dat slim. Krijgt de bal mee. En daar is de goal. Ja! De goal van Pelle. Het is 1-1 naar de blunder van Hutchinson. Want die denkt, die bal gaat over de achterlijn. en. Wordt aangespeeld door Boetius die daar wel een gat in zag. Boetius die naar de achterlijn gaat en uh, ziet dat die bal voor de achterlijn blijft liggen. Neemt de bal mee en dan gaat de bal over de achterlijn. Over de doellijn via Pelle. En scoort Feyenoord de gelijkmaker. Is het 1-1 in de 29ste minuut van deze wedstrijd. Nou, ja, dat doet Bolletje slim. Die troeft gewoon Hutchinson af op de achterlijn. Legt de bal bij de eerste paal. En dan is Pelle attenter dan volgens mij Timothy de Rijk. En heeft Feyenoord de goal te pakken. Hij staat bij Marcelo. En Marcelo kijkt eigenlijk naar Pelle. En kijkt dus toe hoe Pelle die bal achter Boy Waterman schiet. Vervolgens maakt Pelle het bekende wieggebaar. Ja. Ik heb niet gehoord dat Pelle vader is geworden. Dat is die die een Althans, niet bijna, <laughs> nou, dat uh, talrijke. Maar uh, ook een, een eigen volgens mij. Maar ik heb nooit begrepen dat die zwanger was. Maar er schijnt wel uh, goed geboorte nieuws te zijn in uh, de familie Pelle. In elk geval in mijn hart, dat riep u er nog bij. En dat heeft niets met Feyenoord te maken. Maar dus met het uh, geboren kindje. Uh, 29 minuten en een beetje gespeeld. En de wedstrijd ligt weer uh, helemaal open. Hutchinson die die bal helemaal verkeerd taxeert. Hoewetje is die hartstikke attent is. Ja, dat geldt vervolgens ook voor uh, Graziano Pelle. 1-1. En balbezit voor Feyenoord, want de bal is over de zijlijn gegaan. Boetjes, de man van de assist, geeft uh, de bal mee aan Martens Die wordt in de rug gelopen. Ja, goed gezien, door Kevin Blom. Vrije trap voor Feyenoord aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van PSV. En dan gaat Klaasje zich daarmee bemoeien. Ik zie Stefan de Vrij die mee naar voren gaat. En Van Beek en uh, uh, Matthijssen houden... De boel verder achterin in de gaten, maar de Vrij is een van de koppers die mee naar voren is. Zoals altijd als Klaatsi de vrije trap neemt. Bal is onderweg richting penalty door komt door Pelle, dan is de Vrij de bedoeling. Maar daar zit het hoofd tussen van de meeverdedigende Matafs. Bal wordt opgevangen op het middenveld door Boetius. Krijgt een tikje van achter van Wijnaldum. Vrij trap voor Feyenoord. Nu aan de andere kant eigenlijk op de identieke plek. Alleen aan de andere kant van het veld. Nu dus een klusje voor Filena. Die dat gaat doen met het linkerbeen. Centrale verdedigers hoeven niet weer mee, wilde ik zeggen. Maar de Vrij is al terug. Het gaat ook anders. Het gaat naar Klaasie. Die kan de bal steken richting het strafschopgebied PSV kan uitverdedigen voor even bal Martens in die kopt hem eerst terug. Maar vervolgens brengt PSV nu Lens' instelling aan de rechterkant. Lens nog altijd in balbezit. Speelt de bal naar Stroopman. Stroopman door naar de linkerkant naar Mertens. Mertens op de rand van het strafschopgebied. Tussen drie man in. Is Klaasie al te veel voor hem. Maar houdt die bal bezit omdat de bal via Klaasie afstuit. En Mertens dus aan de linkerkant nog altijd de bal heeft. Mertens met de voorzet richting Matas. Dan moet Erwin Mulder komen, komt ook. Vangt de bal goed en gaat hem... Ja, wat gaat hij ermee doen? Dat vraagt hij zichzelf volgens nog ook af, want er loopt niemand vrij. Jawel, Martens Indy, die krijgt de bal aangerold. Die zag hij even over het hoofd. Hij wilde heel snel en dan uh, ligt de paniek. Maar Martens Indy is nu inmiddels al uh, flink wat meters verder. Is terecht gekomen halverwege de helft van PSV. Aan de linkerkant namens Feyenoord komt dan Wijnaldum tegen. Speelt naar Pelle. Pelle opent aardig. Zo lijkt het op het eerste gezicht op Asjebar. Verdedigd door Willems. Afvallende bal voor Immers. Nee, voor Even, want Mertens verdedigt verdedigd. Vervolgens Asjebar weer, die nu vrijheid heeft in de rechterhoek, bij de rechterhoekvlag. Om een voorzet te geven nou dat uh, die voorzet wordt geblokt. En brengt PSV weer in balbezit. Van Bommel. Heeft nu een vrij middenveld voor zich. Van Bommel het aan de wandel. Het meegeven aan Hutchinson. Hutchinson. Loopt wat metertjes, houdt dan in om de bal aan Lens te geven aan de rechterkant van het veld. Lens, nog altijd kijken, staat even stil. Speelt de bal dan terug op de Rijk. De Rijk toch veel over te doen altijd bij PSV. Is hij wel of niet goed genoeg voor een basisplaats? Nu dus weer wel. Heeft in de competitie ook al drie doelpunten gescoord. En eentje in de beker. Ja, wat dat betreft is hij toch ook best wel nuttig en handig. En heeft Zanka nog niet aangetoond dat hij beter is dan Timothy de Rijk. Nog altijd balbezit voor PSV. Via Willems gaat de bal naar Marcelo. Marcelo nu op de helft van PSV. Marcelo nog altijd zoekend. En wie vindt hij? Hij vindt Strootman. Nou, dat doet hij aardig, want Strootman staat tussen de linies door. En wil nu de steekbal geven op Matafs. Goed verdedigd door de Vrij in zijn eigen strassomgebied. Van Beek werkt weg. Via Atjebar houdt Feyenoord balbezit. Klaasie, Pelle. Dan zijn we nog wel altijd op de helft van Feyenoord. Met de bal nu van Pelle. Niet goed richting Boetius. Daar zit Hutchinson tussen. En zo uh, gaat het spel op en neer. Want Hutchinson verliest de bal weer aan Immers. En nu Boetius steekt nu de middellijn over aan de linkerkant. Komt van links naar binnen. Immers is inmiddels weg. En wil de steekbal wel hebben. En die steek... De is uh, niet goed. Doorzien door Marcelo. Even de rust gezocht bij Waterman. Onmiddellijk Marcelo weer aangespeeld. En Willems gevonden aan de linkerkant. Advocaat drukcoachend. Niet tevreden over. Uh, nou, misschien wel het spel van PSV na de goal van Mertens. Toen is dus wat is ingezakt. Eigenlijk wat kwetsbaarder is geworden. Feyenoord de gelegenheid heeft gegeven. En niet meer zo attent is. 1-1 is daarom ook de tussenstand na 33 minuten. Met nu balbezit voor uh, Strootman op de middenlijn terug naar Marcelo. Interessante wedstrijd. Die uh, eerste 33 minuten om naar te kijken. Een uh, aardig schaakspel. Waarbij PSV nu weer weg is met Matas aan de rechterkant. Matas over Matthijs Matas tussen twee man. En dan komt Erwin Mulder die er goed voor ligt. En ervoor zorgt dat Matafs uitgeschakeld wordt. In ieder geval uh, om het uh, te voorkomen dat Matafs echt gevaarlijk wordt. Hij wordt ook nog door de vrije Martins Indie goed van de bal afgelopen. En dus heeft uh, Mulder nog altijd de bal. Nu trapt hij hem uit richting van Bommel en Immers. Immers komt de bal, maar die komt terecht bij Marcelo. Ja, het is toch moeilijk om pellen te bereiken. Dat uh, wil maar niet heel erg vlot in deze wedstrijd. Dat is natuurlijk toch het wapen van Feyenoord en tot nu toe wordt de weg richting Pellet met enige regelmaat afgesloten... waardoor de, ja, de Italiaan, behalve zijn goal natuurlijk, niet echt in het spel voorkomt. Nu Lens die klaar wil leggen voor Hutchinson. Doorzien door Matthijsen, die geblesseerd raakt. Vervolgens Boetius, die een tikje krijgt van de Rijk of andersom. De Rijk uh, krijgt een tikje van Boetius, dat ziet Blom... En vervolgens de vrije trap voor PSV. We zijn dan in de middencirkel waar Strootman die vrije trap snel neemt. Aan Marcelo geeft. En Willems mag nu gaan aanvallen aan de linkerkant. Is de middenlijn over. Houd dan in. Mertens zegt doe maar weer terug joh. Naar Marcelo. Marcelo ziet dat Immers komt. Pelle ziet dat de Rijken in balbezit komt. Denkt ook te gaan storen. Zo spelen de twee centrale verdedigers elkaar even de bal toe. Nou wie steekt het middenveld in? Dat doet Marcelo. Bal naar Willems aan de linkerkant. Willems steekt bal naar Strootman. Stroopman tussen drie man naar uh, Mertens. Mertens speelt de bal naar Mattafs. Goed meegegeven door Mattafs. Och, Willems, dit had je toch veel beter moeten doen. Want het was een prachtig balletje van Mattafs naar Willems die doorgelopen was. En hem eigenlijk voor het inschieten had. Want die stond uh, uh, vrij voor Mulder. Maar hij, uh, ja, hij, hij aaide de bal binnenkant voet. Die moet je lekker rammen met je vreef. Met ja. Dat is het enige wat je moet doen met zo'n bal. En als hij dan de tribune ingaat is het jammer. Maar niet zo'n... Uh, ja, zo'n zo zo slabberkakkerig balletje in de handen van Mulder. Goed, 1-1 de stand. Balbezit voor PSV via Hutchinson. Dat was eigenlijk wel een mooie beweging van Matas... waarmee hij in eerste instantie vrijheid voor zichzelf wilde creëren... ten opzichte van Matthijssen. Maar toen zag dat Willems dus kwam aanstormen... en gebruik kon maken van die handige beweging van de spits van PSV... Maar ja, daar dus geen optimaal gebruik van maakte. Mathijs heeft inmiddels de bal gespeeld naar Stefan de Vrij. Zit inmiddels al dik over het half uur heen. 35 minuten. Die zijn omgevlogen. Ten teken dat dit een leuke en boeiende wedstrijd is. En Sven van Beek nu balbezit heeft namens Feyenoord voor even. Want er wordt direct de druk op hem gezet. Door Matas ingooi. Volgt voor Feyenoord. van onze wat richting Aschabar. PSV kan uitverdedigen. Maar er is een PSV naar de grond gegaan. Pelle doet zijn armen wijd. Dus dat zal degene zijn die zich de boosdoener mag noemen. Mertens. In is volgens mij het slachtoffer. Ja, dat klopt ook. Pelle uh, met het been omhoog. Mertens met ook het been omhoog. En die twee benen komen met elkaar in aanraking. Met Mertens gaat het goed. Daar moet u de groeten van hebben. Evenals van Pelle. Ze staan allebei weer. Na 36 minuten is het 1-1. En dat zijn ook de beide doelpuntenmakers. Uh, Pelle en uh, uh, Mertens... In deze wedstrijd 1-0 PSV door Mertens. En de gelijkmaker was dus Van Pelle. Balbezit wel weer voor PSV met Stroopman. Stroopman zoekend naar Van Bommel. En gevonden. Van Bommel naar Willems. Die een beetje in de verte lijkt, begint te lijken op Zeefuik. Maar dat terzijde voor diegene die ze even kennen. Het is uh, nog altijd Willems die uh, in balbezit is... en de bal naar de uh, rechterkant geeft aan Mertens. Maar die levert heel simpel de bal in bij Immers. Maar Immers houdt de bal bij zich omdat er te weinig steun is. Nu Van Beek die meekomt en Van Beek wordt aangespeeld... en die uh, raakt de bal kwijt aan Willems. Willems met het hakje, mooi hakje op Mertens. En Mertens denkt terug op Willems, inderdaad. En Willems kan gaan lopen. Willems loopt ook en uh, kapt nu Klaasje uit en schiet dan maar weer eens op goal. Nu veel harder dan net, toen de kans eigenlijk veel groter was... Maar nu hoog over de gol van R.W. Mulder. En zo zijn die Eindhovense aspiraties ook weer weg. in aanvallend opzicht. Dan gaat R.W. Mulder de doeltrap nemen. namens de Rotterdammers. Iedereen weggestuurd. Dat betekent dat de lange bal zal komen. richting Immers of Pellen. Die nu ook nog eens eventjes kort met elkaar overleggen. over hoe te handelen op die diepe bal van R.W. Mulder. die echt iedereen heeft weggestuurd. Want iedereen staat zo'n beetje rond de middenlijn. Komt die bal van Mulder. gaat Pellen de lucht in. maar dat doet Marcello ook. En Marcello wint. En komt de bal richting Matas. Die doet net alsof je een duwtje krijgt. Maar Stefan de Vrij deed dat netjes, won het kopduel van de spits van PSV. En krijgt de bal nu weer toegespeeld van Van Beek. En de Vrij wordt nu opgejaagd door Matas. Speelt de bal snel naar voren, richting Pelle. Pelle met de borst probeert Atje Bar te bereiken. Lukt niet omdat Willems ertussen zit. En dan is PSV meteen weer weg. En is het Matas die weer een aardig balletje geeft, nu richting Lens. Maar... Gelukkig voor Feyenoord zit daar de vrij tussen en kan Feyenoord weer in de aanval gaan met Immers. Immers op de helft van PSV probeert in de diepte, maar die bal is heel lang onderweg aan de linkerkant. Boetjes te bereiken lukt niet, maar de kopbal van Hutchinson komt terecht in Feyenoord bezit. En via Pelle komt de bal dan uiteindelijk toch terecht op het middenveld bij Klasi. Ja, Soms is het moeilijk voor de jonge jongens om echt simpel te spelen. Nu had Filena de bal en kon daar eigenlijk een heleboel en er kon een hele moeilijke bal. En hij kiest dan voor de moeilijke optie. Hij herstelt zich wel door het balbezit namens Feyenoord te herstellen. Maar er gaat nu iemand wel een gele kaart krijgen. Lens. En dat is Lens. Ja, de cameraman staat er uh, in, <laughs> wat mij betreft voor. Maar Lens krijgt een uh, gele kaart. Ik denk dat Wijnaldum is die oh, gele kaart. Wijnaldum ja, ja, ja. krijgt nu geel voor een overtreding die hij maakt op Martins Indy. Ja, Martins ja. Indy krijgt die bal van Filena. Die herstelt dus het balbezit van Feyenoord. Dus. En dan uh, gaat hij op de tenen staan van uh, Martins Indy. Geel dus voor de oud-Feyenoorder in PSV-dienst. Jorginho Wijnaldum. En dus uh, vrije trap voor Feyenoord en Martins Indy. Gaat uh, die bal nemen en uh, speelt hem richting Pelle. Pelle kan koppen, komt de bal door naar Atjebar. Atjebar niet in balbezit, heeft uh, pantoffels aan... want hij uh, glijdt uh, regelmatig weg daar in het buurt van het strafstopgebied. En de bal in de diepte komt terecht bij Matas. Maar die heeft uh, een uh, goed spelende tot nu toe de, uh, uh, de vrij uh, op zijn huid zitten. En de vrij wordt nu even aangetikt door Stroopman. En dat doet pijn, heeft last van zijn enkel. Stroopman komt uh, zeggen van uh, sorry... Uh, doet het heel erg pijn. En de vrij zegt: nee, het valt wel mee. Ik, ga, ik ben een harde jongen. Ik ga wel weer staan. Het was een uh, gewoon gevechtje om de bal. Even een tikje tegen de enkel. vrije trap voor Feyenoord. Heel gemeen tikje hoor. Ja. Maar de vrij is een lieve jongen. Die zal er niet zo snel wat van zeggen. De vrij nu met de bal richting Pellen. En het valt precies tussen Pellen en Boetje in. En dan uh, lijkt PSV makkelijk via Hutsen te kunnen uitverdedigen. Maar hoorden u misschien het fluitje van Kevin Blom. Die heeft dan weer een overtreding gezien. Die de Rijk ja, toch wel opzichtig maakte op pellen. Op het moment dat hij richting die bal gaat. Even de hand om het middel van de Italianen. Feyenoord mag nu een vrije trap nemen. De bal ligt er meter op 5, 6. Nou, misschien wel 7 voor het strafstopgebied. Uh, net niet recht voor de goal van Boy Waterman. Filena meldt zich daar uiteraard voor. En uh, Jordi Klaasie. Even overleg tussen deze twee dreumes op het Feyenoord middenveld. En dan kan die, uh, die bal uh, nou, volgen nog niet. Want die muur moet eerst nog op afstand. Er staan vier, vijf man van PSV in de muur. betekent dat er toch wel alarmfase 1 is afgekondigd door de doelman Boy Waterman. Jouw uh, timmermans zo is goed. Want het is precies 27 meter van het doel. Daar komt de aanloop van Klaasie. Schiet de bal Klaasie in de handen van Boy Waterman. De bal had niet uh, al te veel snelheid, dus kon Waterman makkelijk twee stappen opzij doen om die bal te vangen. Uh, en uh, zodoende het gevaar onschadelijk te maken en meteen meegegeven aan Marcelo. Marcelo moeilijke bal op Stroopman, krijgt hem terug. Marcelo speelt hem naar Willems, aan de linkerkant terug naar Stroopman. Stroopman gaat openen uh, uh, door het midden naar Lens. Goed gedaan door Lens, uh, dan is er altijd weer de Vrij... die echt uh, een uitstekend slot op de deur is uh, vanavond tot nu toe bij uh, Feyenoord. En dan de, het uitverdedigen niet goed van Klaas. Levert zomaar in, kan... Uh, uh, aan de linkerkant Mertens de bal even pasen. Maar doet dat ook onzorgvuldig. Komt uh, Feyenoord er weer heel even uit. Maar ook dat is onzorgvuldig. En dan is het uiteindelijk balbezit voor Wijnaldum. Wijnaldum nadat nou Blom voordeel geeft. Overtreding gemaakt door Van Bommel. Matas gaat schieten. Matas gaat schieten. Schot wordt aangeraakt door Martens die Als die van rechts naar binnen komt. En dus een corner voor PSV. Wat opvalt is dat uh, PSV toch nog altijd uh, zo optisch wel een overwicht heeft. Meer balbezit. Maar eigenlijk niets meer creëert. Waar het dus in het begin van de wedstrijd eigenlijk uh, als een, uh, een heet mes door de boter ging wat betreft de Feyenoordverdediging. Nou, dat is inmiddels wel een halt toegeroepen. Misschien dat Feyenoord nu moet oppassen. Want daar is de corner van uh, Mertens bij de eerste paal. Mulder, Zit mis, bal wordt doorgekopt. Wordt uh, opgevangen door de Rijk, maar kan uitverdedigd worden door Immers. Immers probeert iemand uh, aan te spelen, lukt niet. Maar overtreding geconstateerd door Kevin Blom, die over zijn goede wedstrijd fluit tot nu toe, alles uh, redelijk goed ziet. En nu is Dick Advocaat boos. En uh, zegt, uh, uh, er is nog helemaal niets aan de hand. Maar er was wel wat aan de hand, want anders zal Kevin Blom niet fluiten. Even kijken wat er aan de hand is. Ja, een uh, gewone duidelijke overtreding. Goed gezien door de scheids en dus een uh, vrije trap voor Feyenoord. Lens was de boosdoener en de vrije trap gaat genomen worden. Terwijl we nog een kleine drie minuten te gaan hebben in de eerste helft bij een 1-1 stand door Erwin Mulder. Hulda heeft iedereen weer weggestuurd. Dat betekent dat hij het weer lang gaat doen. Richting Graziano Pelle. Zet zich even af op de Rijk. Gaat nu de lucht in. Verliest het kopduel in eerste instantie van Marcelo. PSV via Wijnaldem en Strootman. En nu Willems wal bezit aan de linkerkant. Voorbij aan Immers. Strootman is daar het gat in gelopen. Volgende die het gat in loopt is Mertens. Nu zou PSV gevaarlijk kunnen worden vanaf de linkerkant. Mertens, altijd dreigend. Houdt de bal eventjes richting de rechtervoet. Komt dan naar binnen. En speelt van Bommel aan. Tenminste, dat was de bedoeling. Immers doorzag die plannen. En Fijn wordt er nu snel uit. Tenminste, kan het snel? Nee, want het kan niet zo snel handelen dat PSV zich half kan toeroepen. En dan wil Klaas hier ook wel heel erg veel tijd nemen voor de lange bal. Wordt dat schot, of die paas, eigenlijk ook geblokt. Maar komt hij uiteindelijk terecht in de handen van Erwin Mulder. En schiet PSV dus met die interventie ook niet zo heel veel op. Nog twee minuten tot aan de rust. 1-1 is de stand in deze wedstrijd. Die wat betreft de eerste helft werkelijk is omgevlogen. Mertens na 20 minuten met de 1-0. Pelle na een half uur met de 1-1. Pelle is het die nu balverlies leidt. En PSV neemt Via Marcelo over. De thuisblijvers, om maar zo'n een mooi cliché te gebruiken, hebben ongelijk. Want het is inderdaad een hele leuke eerste helft waar we naar zitten te kijken. Een bekerkraker tussen PSV en Feyenoord. Mataps gaat de lucht in, verliest het. het komt nu wel van Matthijssen. Dan is het eh, balbezit voor Vilena, die wordt op de huid gezeten door. Uh, Wijnaldum, bal gaat over de zijlijn. Ja, en Wijnaldum heeft hem niet geraakt. Dus mag er gegooid gaan worden door uh, PSV. Doet Hutchinson snel naar voren richting Lens. Lens met uh, uh, Martens Maar het is uh, Wijnaldum die als derde met de bal vandoor gaat. Om op Stroopman geeft. Stroopman naar de opkomende Willems. Willems op de punt van het strafschopgebied Aan de linkerkant. Kom met de voorzet. En dan moet uh, Mulder met een rare actie die bal wegtikken. Tikt hem voor de voeten van Wijnaldum. Wijnaldum terug naar Van Bommel. En Van Bommel schiet de bal heel hard <tie> tegen Emers op. Zo hard <tie> dat Emers tapijt. ...van in zijn benen heeft. Maar hij blokt het schot wel. Ja, Wijnaldum kan wel lachen, want die ging een aardige actie van hem aan vooraf. En de ingooi is er nog wel, omdat de bal via Feyenoord over de zijlijn is gegaan. Hutchinson doet dat ter hoogte van het trastroepgebied van Feyenoord aan de rechterkant. Namens PSV, kijk naar of er beweging is. Nou, Strootman komt naar hem toe, tikt de bal weer in de voeten van uh, Hutchinson. Dan vervolgens lens die balverlies leidt. Dat gebeurt toch veel hoor bij PSV, het leiden van balverlies. En nu probeert Feyenoord eruit te komen via Pelle over het been van Van Bommel. Overtreding van Bommel, vrij trap Feyenoord op slag van rust. Nog een uh, halve minuut. Ja, snel proberen natuurlijk PSV om uh, de snelle uitbraak van Feyenoord onschadelijk te maken. Nou, daar is men ingeslaagd. Balbezit levert het voor de Eindhovenaren niet op. Want de Vrij heeft inmiddels namens Feyenoord balbezit. En speelt hem naar Van Beek. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. Ik denk niet dat we er veel tijd bij gaan krijgen. Hooguit een minuutje vanwege een paar kleine blessures. Als uh, Marcelo de bal heeft. En de bal in de diepte speelt richting Matas, Maar daar zit de weer tussen. Uh, een van de meest opvallende mensen in de eerste helft. Die nu... Tot een einde komt omdat Kevin Blom drie keer heeft gevloten. Precies na 45 minuten spelen. Het werd 1-0 door Mertens. Al redelijk vroeg in de wedstrijd, na een half uur. Pelle de gelijkmaker. En zo gaan we rust in deze zeer interessante bekerwedstrijd. bij PSV Feyenoord met 1-1. Ondertussen op de redactie van De Overnachting.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 Vanavond in debat op 2. rond kwart over negen, live bij de KRON-NCRV op Nederland 2. Nu in de winkel, majesteit en moeder, voor maar 6,95 bij het AD. Dit is Radio 1. En het is twee minuten over half 10. Dit is Martijn Nijhuis met het uitgestelde NOS-journaal.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 AZ-speler Josie Altidore, die het mikpunt was van de supporters... wilde volgens de voorzitter doorgaan met de wedstrijd... net als de clubs en de scheidsrechter. CDA Tweede Kamerlid van Torenburg zei hier op Radio 1... dat de wedstrijd onder meer doorging... omdat de politie bang was voor escalatie buiten het stadion. En het Kamerlid zei verder dat meespeelde... dat de wedstrijd op Eredivisie Live werd uitgezonden. Volgens de voorzitter van FC Den Bosch is dat allemaal niet waar. Voor de zomer wordt een landelijke frequentie geveild... voor commerciële FM-radio, heeft minister Kamp de Tweede Kamer laten weten. De frequentie wordt nu niet gebruikt. Hij kwam in 2009 vrij toen de vergunningen van Classic Rock en JSFM werden ingetrokken... omdat de eigenaar Eros zijn belastingen niet betaalde. Bek Zwolle heeft zich geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. De ploeg won in eigen huis met 3-2 van Heracles Almelo. Het is voor het eerst sinds 1977 dat Zwolle de laatste vier heeft bereikt. Donderdag wordt duidelijk wie de tegenstander wordt.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 In de rust van PSV Feyenoord, kwartfinale in de KNVB-beker, het staat daar 1-1, gaan we verder op wat we net in het journaal al hoorden, de nasleep van Den Bosch AZ, bekerwedstrijd van gisteravond, die door AZ met 5-0 werd gewonnen. De KNVB zegt erg teleurgesteld te zijn over de gebeurtenissen gisteravond in die bekerwedstrijd tussen Den Bosch en AZ. En dat was om wat u net hoorde. Aanhang van Den Bosch ontzieden het duel door Oerwoud geluiden te maken... richting AZ-speler Josie Elterdoor. Gijs de Jong, de manager van de KNVB, is boos. Nou, gelukkig komt het uh, niet komt hetzelfde voor, maar uh, laat helder zijn... dit is uh, onacceptabel en wat mij betreft onbegrijpelijk. Wat gaat de KNVB doen? Eigenlijk wat we standaard doen bij misstanden... dat we vragen de rapportage van de arbitrage op. We vragen de rapportage van beide clubs. En die worden vervolgens voorgelegd aan de aanklager betaald voetbal. En die spreekt dan wanneer een straf uit? Ja, dat, dat zal in enkele weken zijn. Het hoeft niet per se een straf zijn. Het kan ook oordelen dat de club goed gehandeld of voldoende gehandeld heeft. Maar dat is in principe aan de onafhankelijke aanklager. Hoe onwenselijk is dit gedrag van die FC Den Bosch fans van gisteren? Nou, dit, laat ik zeggen, dit is natuurlijk heel slecht voor het imago van het voetbal. Uh, gelukkig, dit komt niet vaak voor. Uh, maar dit is natuurlijk onwenselijk. En het kan niet zo zijn dat spelers op deze manier uh, bejegend worden in Nederland. Het, dit is echt uh, uh, veel te ver. Had deze wedstrijd ook definitief gestaakt kunnen worden en misschien wel moeten worden? Ja, dat vind ik lastig, hè? want ook daar hebben we procedures voor. Het heeft de openbare orde zit hier aan vast. Dus het is belangrijk dat de burgemeester daarin gekend wordt. Dat je voorkomt dat daar buiten problemen ontstaan. Dus dat moet ik goed overleg. En ik dat, denk dat het ook plaatsgevonden heeft. Dat zal uit de rapportages blijken. Maar inderdaad, dit, dit is niet de manier waarop wij willen dat er in Nederland gevoetbald wordt. Het woord respect, het staat hier ook bij het KNVB-centrum. Ja, veel indruk maakt het nog niet bij supporters, lijkt het... Nou, weet ik niet. Volgens mij, volgens mij hebben we heel veel uh, goed gedrag gezien in de, in de afgelopen periode. Uh, uh, maar dit was inderdaad uh, onacceptabel. Ja, er was inderdaad zo her en der heel veel goed gedrag. Dat zei Gijs de Jong van de KNVB tegen verslaggever Kees van Dam. Bij de spelersgroep van Den Bos is de klap hard aangekomen. Doelman en aanvoerder Kevin Bejois is door het incident het plezier even helemaal kwijt. En vraagt zich af of hij wel bij Den Bos wil blijven voetballen. Eigenlijk wel tamelijk hard. Kijk, het verlies van het sportieve gedeelte was sowieso al echt dramatisch van onze kant, Maar we hebben toch wel met, het was wel het onderwerp van de dag. Het heeft wel een bepaalde impact op de, op de groep. Um, ja, je wordt met iets geassocieerd wat totaal niet je, je gedachtengang is. Um, wij zitten bij ons in de kleedkamer met een diversiteit aan rassen en, en, en aan groeperingen. en dat, is, dat brengt zijn charme en zijn, ja, een, een sfeer mee. En wij zijn echt, en je probeert toch, dat is het de bedoeling van een elftal, zo kort mogelijk bij elkaar te dus zitten. Daarvoor doe je teambuilding. En dan uh, word je met iets geconfronteerd wat voor ons toch ja. Um, meestal zie je toch van in de buitenwereld zoals een aantal weken geleden, hè, dat is toch een beetje toch de ver van mijn bed Maar nu zie je word het echt eens in je vlak in je voortuin, word je mee iets geconfronteerd wat toch wel uh, ingrijpend is. En um, het is toch het, het, het gesprek. En. Um, dan probeer je als, als club zijnde, hè, want je, bent, hè, je draagt het logo van de vereniging. Maar dat gaat nu de hele wereld over als zijnde, ja, uh, slechte reclame. Meer dan dat zelfs, als, als, als ja, gewoon een heel pijnlijk uh, onderwerp. En je probeert dan als club zijnde je beste beentje voor te zetten. Als groep zijnde probeer je allemaal je beste beentje voor te zetten. En dan, ja, ik moet eerlijk zeggen, is dat toch wel, uh, ja wel een bepaalde impact. Je merkt zelfs als jongens van, ja, ik, ik weet niet of ik hier nog wel ja, mee wil geassocieerd worden als, als, ja, of dat ik hier wel mee verder wil. Of je hier wel wil blijven voetballen? Ja, omdat, <coughs> um, je krijgt een bepaalde stempel, hè. Uh, je wordt er wel mee geassocieerd, hè? Je bent onderdeel van een bos en ik vind, um, uh, zolang als het contract loopt zal iedereen, de kijk, wel stinkend hard zijn best doen. Maar als ze bepaalde jongens de keuze hebben aan het einde van het seizoen... van ja ...wil ik hier nog wel mee geassocieerd worden. Omdat het, ja, er zijn al een paar problemen geweest en het is echt de jammer. Het zijn net in een bepaalde grote wedstrijden vorig jaar Willem II, Twente uh, en nu dit. Dat de bepaalde groepering die hier altijd zit, de, de die-hard-supporters die de kerk mee gaan schoonmaken... ...die acties op touw zetten, die zijn er altijd. En die nemen vrienden mee, dat gaat goed. goed. Maar er zijn er een paar, ja, ik, ik kan het echt geen supporters noemen, die komen hier gewoon ja, rad draaien, de, de boel verzieken. En, en wat een hele mooie avond is, dat eindigt nu gewoon in teneur. En, en ja, ik, ik hoop dat, uh, dat, dat, er, dat er een soort van genade is voor de club. Maar ja, ik, ik vrees er ergens voor. Hem diep de aanvoerder van Den Bosch. Kevin Bejoa was dat over de gebeurtenissen van gisteravond... bij Den Bosch tegen AZ. Vanavond werd Peck Zwolle tegen Heracles gespeeld... in de kwartfinale van de beker. En dat werd gewonnen door Zwolle. Dat zich dus plaatst bij de laatste vier. Het werd 3-2. Venovic bracht Heracles nog op voorsprong. Slot maakte het namens Zwolle 1-1. Benson maakte er 2-1 van. En na nou werd dus het 3-1 door Drost. En werd het nog spannend toen Everton nog iets terugdeed... Namens Herakles 3-2, maar dat was dan ook de uitslag. Philip Koken blikt terug met de winnende coach Art Langelen. Is dit je mooiste avond in je trainersloopbaan, Art Langelen? Mm. Nee, er zijn hier al een hele hoop glorieuze momenten geweest. Dit is er wel één van en dat is, uh, dat is mooi om mee te maken. Ik heb wel een kamerbrede glimlach. Ja, goed, geen me eens ongelijk. Uh, dit was een van de wedstrijden waarin wij uh, op, eigenlijk wat minder waren dan een tegenstander. Dat het heel moeilijk, hadden. en als je dan toch wint, ja, dat is een heerlijk gevoel. Heracles, zeker in het eerste kwartier, die missen al drie, vier open kansen. Ja, dat klopt. Ik denk dat Heracles in de hele wedstrijd een hele hoop kansen heeft gehad en uh, niet benut. Uh, andersom hebben wij er ook een hoop gecreëerd. Ja, dan krijg je twee uh, teams die allebei wel willen aanvallen, dan uh, krijg je zo'n spelbeeld. Na tien minuten valt oh. al het eerste doelpunt. En dan denkt het hele publiek aan buitenspel. Die gaat erin. en Kennelijk uh, maakt dat ook iets los bij jullie, hè? Nou, in dat soort uh, amateurpsychologie psychologie geloof ik niet. Het is wel dat je achterkomt dus op zoek gaat naar een gelijkmaker. Maar goed, we zijn gewoon blijven spelen zoals we altijd doen. En in de fase waarin wij zelf de bal langer rond konden spelen dan drie keer, en daar ligt ons probleem een beetje, kwamen we ook tot uh, kansen. En uh, ja, het scoreverloop was natuurlijk uitermate gunstig dat je vlak voor rust 1 2, of 2 1 maakt. Uh, waaraan dank je deze overwinning en dit enorme succes? Is het vastberadenheid? Is het uh, collectief? Nou, nee, dat tweede. Collectief. We zijn we al een goed groepje met elkaar. We werken elkaar hard voor en merken dat we, dat we succes kunnen hebben als we op een bepaalde manier spelen. Nou, dat krijgen we steeds beter onder controle. Dus op dit moment is het een hele leuke baan om trainer van Zolle te zijn. Met z'n het schuimbad in nu? Als we die zouden hebben, dan zouden we erin springen, ja. ja echt dat zei Art Langeler, de winnende coach van vanavond, die van Pex dus. Philip Koker sprak ook met Arne Slot. Arne, het dreigt een prachtig slot te worden van jouw loopbaan. Ja, als je zoveel jaar al betaald voetbalspeler bent en uh, vooral in mijn uh, periode bij NAC heel vaak heel goed geraamd in de beker. Met twee halve finales uh, daar gespeeld. Eigenlijk altijd de pech gaat dat we uitloten, waarin we echt uh, heel veel goede ploegen uitgeschakeld hebben, maar nooit de finale konden bereiken. Terwijl die club dat eigenlijk zeker in die periode enorm verdiende. Nou ja, dan, uh, dan hoop ik nu met een omweg via een andere club uh, dat doel, die droom uh, wel te gaan verwezenlijken. Hier uh, loopt jouw seizoen in ieder geval uh, ten einde en ook jouw uh, carrière bij Zwolle. Uh, merkwaardig is, uh, je zou misschien wel niet starten. Van de berg verdwijnen Heerenveen, je staat in de basis. En na een kwartier zorg jij voor de gelijkmaker, je zorgt voor de comeback. Ja, nou, ik weet alleen niet of dat merkwaardig is dat ik daarvoor zorg. Hoewel uh... nou, dat je ineens weer heel belangrijk kan zijn. Ja, nee, maar dat is voetballerij. Hè. Je weet, uh, je kunt het ene moment totaal niet in beeld zijn. En het andere moment kun je weer uh, on top of the world zijn, zeg maar. Dus daar, daar moet je ook aan vasthouden. En dan moet je gedurende de training daar ook mee bezig zijn. Van ja, nu komt mijn kans blijkbaar niet, maar die kan elk moment wel komen. Door schorsing, blessures of eventueel transfers. Nou, en ik had het geluk dat ik vandaag mocht starten. En uh, ja, dan is het natuurlijk ook altijd afwachten. Kun je bijdrage leveren aan het resultaat? Maar dat is denk ik vandaag wel gelukt. Je hebt nu PSV of Feyenoord, Vitesse of Ajax, je hebt AZ erbij. En Pek Zwolle. <laughs> dat klinkt gek, hè? Nou, dat is wel weer heel mooi voor de club ook. Ik bedoel, uh, zal een enorme uitstelling sowieso. Uh, Altpacks wollen dit jaar de pers al een hele po heel, heel positief en heel vaak. Dus dit is nog weer eens extra reden om, uh, om goed in het nieuws te komen. En uh, het zal voor de club en de stad en de regio. Maar ook voor onze spelers prachtig zijn om, uh, om een thuis in de halve finale te mogen spelen. En de vorige twee keer heb ik dan altijd geroepen... ik hoop thuis en ik hoop tegen die en die. En het werd altijd de meest moeilijke uit. Dus ik ga nu maar uh, daar geen uitspraak over doen. Maar voorlopig blijft Zwolle dus winnen. En het versloeg Heracles, dat vorig jaar nog in de finale stond van het bekertoernooi. Nu werd het dus uitgeschakeld door Peck. Philip Koken nu met coach Peter Bos. Wat vind je het ergste van deze avond? Nou, dat we dus inderdaad hadden moeten winnen. En dat je dus gewoon in die halve finale had moeten staan. Omdat je dus niet weggespeeld bent. Dat je de betere kansen hebt gehad. Meer kansen hebt gehad. Maar nagelaten te scoren. En waar ligt dat aan voor jou? Want uh, ja... Geef maar eens een reden om waarom spelers kansen missen. Ja. ja, nee, dat kan ik ook niet. Maar is dat het enige, kansen missen? Of zit er ook nog, heeft het ook nog een mentaal aspect? Want je hebt nog wel heel veel tijd gehad, met name in de tweede helft, om iets goed te maken. Je hebt het ook geprobeerd door een verdediger eruit te halen en een middenvelder erin te zetten. Ja, en toen scoorden we ook in die fase. En we hebben daarna ook nog wel kansen gehad op de 3-3. Alleen, ja, die maak je niet. En wat is kansen missen? Dat, uh, dat is soms iets mysterieus in het voetbal. Is het, ja, dat probeer ik een beetje bij je uit te krijgen. Is het alleen maar kansen mis en niet meer dan dat? Nee, maar het is geen wetenschap. Iemand die een kans mis, jij, jij zegt dat het onderschatting kan zijn. Nou, dat vind ik de grootst mogelijke onzin die er is. Spelers doen dat niet expres. Hebben ook niets met concentratie. Oh, ik zeg dat niet, ik vraag het. Ja, ja. Nee, maar dat, dat is het niet. <laughs> Wat is het dan wel, Peter? Ja, maar goed, dat, dat zo kunnen we de hele tijd doorgaan. Dat weet ik niet. Oké. Okay. Nee, dank je ook. Dat, weet ik, dat weet ik. Nou feliciteer je je collega-trainer, zo hoort het ook Ik heb uh, hem nog niet gezien, uh, je het nog niet gezien. Uh, uh, Gun je het FC Zwolle, of gun je het PEC Zwolle op de manier waarop zij spelen? Oh, nee, maar het, het, het gun het Zwolle wel <laughs> Ik gun het iedere tegenstander Maar ik ben natuurlijk trainer van Heracles En ik wil zelf graag die, uh, met, met deze club die halve finale halen. <coughs> ik bedoel een beetje, jullie zijn altijd een voetballende ploeg geweest Dit seizoen ook weer uh, PEC, uh, naar hun mogelijkheden, probeert eigenlijk hetzelfde Ja, nee, dat klopt En uh, respect daarvoor Denk je dat dit pack nog heel ver kan komen? Ze zijn nu underdog en dat waren ze eigenlijk tegen jullie ook. Van die positie kunnen ze kennelijk heel goed spelen. Nou, ik, ik denk niet dat je ons kan vergelijken met de ploegen... die zometeen nog in de halve finale zitten. Dan zullen ze het misschien wel iets zwaarder krijgen, denk ik. Dit kort was van stop vanavond. Ja, en ik heb er ook weinig zin in, eerlijk gezegd. Wat heb je vaak met coaches die verliezen? Dat was het verhaal vanuit Zwolle. Zwolle dus door en AZ door. En nu komen we te weten wie de derde halve finalist is. De tweede helft van PSV Feyenoord. En wie weet wat er allemaal nog volgt. Verlenging? Andy en Ronald. Het zou wel eens een hele lange avond kunnen worden. Als we afgaan op de eerste 45 minuten. We zijn begonnen aan de tweede. Bij een 1-1 stand. Dat was de stand waarmee we ook afsloten logischerwijs. Het werd 1-0 door Dries Mertens. Mooie kapbeweging en in de verre hoek geschoten. Vanaf de rechterkant na 20 minuten. Pellen maakte na wijfelend ingrijpen van Hutchinson Op aangegeven van Bower. Is de 1-1. Daarmee zijn we gaan rusten. En inmiddels spelen we dus in de tweede helft bijna een minuut. En heeft PSV de bal, mag het een, nee, had de bal, mag het nu toezien hoe Feyenoord de vrije trap neemt. Via Bruno Martens Indi. twee ongewijzigde ploegen overigens in het veld. Met de vrije trap dus Martens Indi achter de bal. De bal ligt een meter of vier over de middenlijn op de helft van PSV aan de linkerkant. Daar komt die bal, gaat de diepte in de richting Pelle. Pelle kan koppen, maar wordt ook gehinderd door Marcelo. En Pelle blijft liggen, want ik denk dat er ook nog wat hoofden of een elleboog in de buurt van hoofd, Pelle, Pelle zijn hoofd kwam. Uh, er wordt ook gevraagd om uh, medische assistentie, maar Pelle staat alweer. Heeft dat uh, pijn aan de gladgestreken haartjes? Even kijken wat er gebeurt. Ja, hoofd tegen elkaar. En uh, dat doet Pijn, want het hoofd van Marcelo gaat naar voren. En uh, dan is de ontvangende partij altijd in nadeel, want dan uh, doet het Pijn. Maar hij heeft een uh, hard hoofd <laughs> en hij heeft er niet een hard hoofd in, uh, want Pelle staat weer. En het spel gaat verder met balbezit voor Erwin Mulder. Ja, Pelle maakte nog die wiegbeweging naar de goal. Ik heb nog even nagevraagd of er bekend is of er een mevrouw Pelle is überhaupt die zwanger was. Dat is onbekend. Dus het, er zou best eens een uh, one-night stand geweest ik kunnen zijn... die vanochtend vanuit Italië heeft gebeld. Nou, ik krijg een klein spitje met zwart haar uh, ineens in een wieg. Maar uh, goed, uh, bah, er is in elk geval brei nieuws, Maar hij is geen vader geworden. Dat mogen duidelijk zijn. Balbezit, uh, niet van zijn echte vriendin. Balbezit voor uh, Graziano Pelle. Vanavond over negen maanden. Ja, je, weet nooit, je weet het nooit. Uh, 48 minuten gespeeld. 1-1 stand. Pelle stoort. en uh, ook val Hutchinson. Maar doet dat zodanig dat hij er een overtreding bij maakt. Gezien door Blom... Rechtsbek van PSV gaat een vrije trap nemen. Doet dat richting de Rijken en uiteindelijk naar Waterman. Wa Boy Waterman die uh, dus één keer moest vissen. En dat is uh, mooi voor een Waterman uh, bij die bal van Pelle. En uh, balbezit voor PSV. Via Van Bommel gaat de bal naar Marcelo. Voor de late inschakelaars. Uh, uh, en die zien dan dat uh, Marcelo met een rouwband speelt vanwege de ramp in Brazilië. In de discotheek waar zoveel doden vielen als eerbetoon aan de nabestaande balbezit. Aan de linkerkant voor Wijnaldum speelt de bal even terug op Willems. Willems kijkt. Met geen uh, mogelijkheden om de bal naar voren te spelen. Dus terug naar Marcelo. Oeh, gevaarlijk balletje van Marcelo van Bommel. Maar van Bommel krijgt hem en die geeft dan een uh, ziekenhuisbal naar de rechterkant. Uh, eigenlijk in niemands land. Maar daar wordt op gesprint door Martens Indi. En die maakt dezelfde fout als Hutchinson in het begin van de, uh, uh, in de eerste helft. Maar nu is het uh, zonder problemen. Omdat er uh, goed ingegrepen wordt door Matthijssen. Maar eigenlijk wat Hutchinson deed in de eerste helft. Uh, denken dat die bal over de zij achterlijn gaat. Uh, dat doet Martens Indi nu ook. En uh, Hutchinson ging er met de bal vandoor. Maar was het in de eerste helft de gelijkmaker voor Feyenoord. Nu leeft het slechts een hoekschop op. Omdat hij maar bleef ribbelen. Hadden we misschien af moeten spelen. Gewoon dat komt van uh, Mettens. Wordt weggekopt door die opgevangen weer door Hutchinson. Weer met de nodige nonchalance, waardoor Boetius er twee keer tussen zit. Uiteindelijk de bal wel zodanig geraakt dat hij over de zijlijn gaat. En PSV mag ingooien. Hutchinson doet dat snel richting Mertens. Houdt zich altijd op aan die rechterkant. Bal komt richting Wijnaldum. Weggekopt uit de doelmond door De Vrij. Vervolgens weggewerkt door Matthijssen. Maar weer opgevangen door Marcelo. Zo houdt PSV dus in elk geval het balbezit. Ja, wordt nu Mertens aangespeeld. Maar die staat meters buiten spel. Duikt Wijnaldum dat gat nog wel in. Maakt het leven in elk geval zuur van Matthijssen. Die er dan ook niet echt overtuigend uitkomt. Maar te zien die ook niet. En nu mag Mertens wel de bal aanraken. Mertens aan de rechterkant bij de cornervlag in de buurt met uh, Vilena tegenover zich. Uh, probeert er langs te gaan, maar Vilena is een slim manneke. Die laat zich niet zo makkelijk in de luren leggen. Maar toch uh, komt Mertens er half langs. Speelt de bal via Vilena over de achterlijn. En dus weer een hoekschop voor PSV. Uh, de, als ik het goed heb geteld, de vierde in deze wedstrijd tegen twee van Feyenoord. Vanaf de rechterkant gaat Mertens die bal nemen. En Marcelo mee naar voren. En De Rijk mee naar voren. En Mertens staat er klaar voor. Met het rechterbeen vanaf de rechterkant. Bal over de achterlijn gegaan. Uh, dat is het nadeel als je hem met rechts neemt. Niet zeuren. Dat hij, die grensrechter staat op de lijn. En ziet dat uitstekend. Mertens mekkert nog een beetje door. Maar die bal is over de achterlijn gegaan. En dan moet de achterbal opnieuw worden genomen. Omdat ook dat is al een hele oude regel. Je hem op de lijn moet leggen van het doelgebied. En dan moet de bal uit het strafschopgebied. Balbezit dus nogmaals voor Erwin Mulder. En Mulder gaat een doeltrap nemen. Na een minuutje of vijftig. stuurt het ja, logischerwijs iedereen maar weer weg. En dan wordt het een lange bal richting Pelle op de borst. De Rijk is gezien, want Filena is de ontvanger aan die uh, linkerkant. Boetius, Filena duikt uh, de hoek in, maar die bal van Boetius richting Filena is veel te hard, waardoor hij over de achterlijn gaat. En Boy Waterman weer mag uh, gaan intrappen. Dat uh, doet hij via de doeltrap. Kort richting Marcelo. Feyenoord plooit weer terug. Houdt de linies kort op elkaar. PSV mag het gaan verzinnen. Marcelo dribbelt in. En kijkt dan naar uiteindelijk. Ja, Willem staat als bek wel diep, maar die weg wordt eigenlijk afgesloten door Asjabar. Dus gaat Marcelo maar weer verder met zijn dribbel. Uiteindelijk komt Inmar uh, Gaat het naar de lens die helemaal aan die kant staat. Die speelt wel aardig Matas in. Matas van Bommel. Dan Matas en de redding van Erwin Mulder. Even het baltempo verhoogd bij PSV. En direct is er weer gevaar. Goede korte combinatie. Matas van Bommel en de steekbal van Van Bommel op Matas Die dan als uh, spits met het instinct dat hij heeft is doorgelopen. Randstraffs op gebied. Enige vrijheid geniet. Het schot uiteindelijk een prooi voor Erwin Mulder. Ja, het is, uh, was een mooie aanval met... Uh... Onder andere Stroopman ook nog die uh, daar een voetje tegen aanzetten. En uh, nu is het uh, weer PSV dat toch uh, graag weer op voorsprong wil komen. Uiteraard. Maar uh, nu een, uh, nadrukkelijk aandringt. Nu aan de rechterkant met Hutchinson. Hutchinson bal terug naar Strootman. Stroopman die uh, een aardige wedstrijd speelt. Een uh, aantal goede paasjes al heeft gegeven. Speelt de bal terug op uh, Hutchinson. Krijgt hem weer terug van diezelfde Hutchinson. En dan gaat de bal naar Marcelo. Die wordt opgejaagd door Immers. Moet helemaal naar de rechterkant. En uh, daar vindt hij Willems. Maar ook hij wordt opgejaagd door Atjebar, Gaat terug naar Marcelo. Die wordt weer opgejaagd door Immers. En dan moet de bal helemaal terug naar Boye-Waterman. En die ziet de enige uitweg de bal naar voren te rammen richting Matafs. Maar dan is het 9 van de 10 gevallen balbezit voor de tegenstander. In dit geval dus voor Feyenoord. Via Marcelo gaat de bal over de zijde. Nee, het is Pelle die de bal het laatst heeft geraakt. En dus een inworp halverwege de helft van PSV voor PSV. Ja, dat heeft Feyenoord goed druk zetten op die laatste lijn. Uiteindelijk wordt men dus gedwongen om die lange bal te spelen. En dat moet Boy Waterman dan uiteindelijk doen. En dan verliest de PSV inderdaad het duel voorin. En heeft Feyenoord kort zondag even de bal gehad. Maar is er dan ook van geen sprake van op als uh, opbouw in de aanval van de PSV. Feyenoord neemt het balbezit weer over. Atjebar aan de rechterkant. De veld uitgezeten, dat wel, door Mark van Bommel. Maar hij blijft wel in balbezit. Krijgt hem zelfs bij Klaasie. Klaasie transporteert hem halverwege de helft van PSV naar Pelle. Die aan het gezicht voelt een tikje kreeg van weer Marcelo. Nu was het zeker niet het hoofd van Marcelo. Maar was het een van de handen van de, de Braziliaan? Vrije trap wordt genomen door uh, Feyenoord. Terwijl Pellet er wel om kan lachen. heeft dat aardig uitgelokt. Staat nu nog tegen, uh, tegen wie te praten eigenlijk? Ja, tegen Blom volgens mij of tegen Rimmers. Rimmers. Nou goed, die vrije trap is inmiddels genomen. Feyenoord heeft balbezit. Atjebar. Atjebar, bal naar de linkerkant. Komt niet aan. Maar in tweede instantie wel. Bruno Martensin Die schiet de bal over het doel van Waterman van heel ver. Meter of uh, 30. En uh, dan moet je echt uh, Giovanni van Bronckhorst heten. Want die kon ze van die kant wel uh, in de kruising, stijf in de kruising, rammen. Nou, ook niet elke week. Niet elke week, maar uh, als hij deed, dan was het <laughs> ook EKP wel... een keer 2 jaar. 1 ja, keer maar... ja. ja. vijf jaar. <laughs> maar die waren dan ook wel heel erg mooi. Onder andere ooit tegen PSV, maar dat terzijde. Overigens, PSV won in de competitie hier met 3-0 van uh, Feyenoord. En toen was Feyenoord redelijk kansloos. Nu staat het 1-1. Met balbezit voor Mertens en Matas. En Mertens en terug naar Matas, Maar daar zit Matthijs ertussen. En dan gaat de bal via Vilena naar de linkerkant. Naar Atje Bar. En die stuurt in de diepte immers weg. Is hij snel genoeg? Dat is hij. Maar hij kan de bal alleen maar binnenhouden En dan inleveren bij Van Bommel. Van Bommel drijft maar weer eens de bal naar voren. Overigens in die uh, wedstrijd. Waar oh ja, het over had, die 3-0, was Kostas Lamproe, nog de keeper van Feyenoord. Ging toen nog hopeloos in de fout. Volgens mij zelfs twee keer. Het is niet zo'n heel overtuigend optreden van die jonge Griek in de goal van Feyenoord. Erwin Mulder staat daar inmiddels weer en staat in deze wedstrijd zijn mannetje. En balbezit voor PSV, Lens, die zich even aan de rechterkant ophoudt. Probeerde langs Aschebar en Van B te komen, dat lukt niet. Een van die twee raakt de bal als laatste, bal over de zijlijn. En dus gaat de PSV weer gooien. Opvallend overigens hoe onzichtbaar Jorginho Wijnaldum, nu die overigens het bal bezit heeft, is hij natuurlijk niet meer zo onzichtbaar. Maar hoe hij verder onzichtbaar is in deze wedstrijd, misschien wel de slechtste PSV er tot nu toe. Hoewel hij nu de bal heeft en met een gelukje meekrijgt, maar van B kan ingrijpen. Fijn Feyenoord kan eruit komen. Peller rond de middenlijn, Immars krijgt een tik van Van Bommel. Ja, dat is gezien door Blom. Blom keek nog even of de bal die immers nog losliet richting de linkerkant vanaf rechts. Of daar iets uit kon komen via Boetje. Is niet het geval. De overtreding van Van Bommel bestraft. met een vrije trap van, voor Feyenoord. Ja, ik vind het een overtreding. Mark Van Bommel zelf niet. Maar hij komt er met een redelijk gestrekt been in. Ja. Uh, dus ja, je kunt neefschuld als Van Bommel zijn. Maar toch, uh, Klaas heeft de vrije trap genomen. Niet echt goed op het hoofd van Hutchinson. En dan is het Martens die het komt er wel wint. En dan immers met een bal naar de zijkant. Naar Boetius. Boetius, mooi hakje. Naar uh, Vilena. Tony Vilena naar uh, Pelle. Pelle, gebied Pelle in de breedte. Goeie bal op Van Beek. Als hij erbij kan, ja hij kan. En dan moet de voorzet komen van die jongen van Beek. Goeie voorzet. Richting wie? Ja, richting immers. En dan een karambooltje. Is de bal nog altijd niet weg? En dan uh, is het nu wel een goede tackle van Van Bommel. En mag het spel verder gaan met balbezit voor Mertens. Ik denk dat Feyenoord daar niet optimaal gebruik van maakt. Van, het bal veroveren en het uiteindelijk gevaarlijk kunnen worden voor de goal van PSV. Dat doet PSV in de uitbraak. Wijnaldum aan de linkerkant past de bal naar de as van het veld. Daar is Mark van Bommel. Maar nog wel een eind van de goal af. Feyenoord ploot zich weer terug. Alleen Pellen nog voor de bal. De rest erachter met Hutchinson. Hutchinson Lens. nu weer aan de rechterkant op snelheid. Probeert hij langs Bruno Martensindy te komen. Maar de linksback van Oranje en Feyenoord doet dat keurig. Zet zijn voet op de bal. Krijgt ook nog een tikje van Lens. Vlagsignaal is duidelijk. Vrij trap voor Feyenoord. Aanstaande de koffie overigens ook. En die aan je Ach, linkerzijde. Lekker. En de vrije trap van Feyenoord wordt zometeen genomen door Bruno Martens Indy. Ja, die uh, staat er uh, klaar voor. Nou ja, hij laat het over aan... Uh... De oude rot in het veld in de achterhoede bij Feyenoord. Ajoris Matthijsen die de bal via Mulder naar de Vrij speelt. De Vrij uitstekende eerste helft gespeeld. Een van de betere mensen bij Feyenoord heeft de bal nog altijd aan de voet. En uh, speelt hem in de voeten van Pelle. Pelle kaatst naar Achebar. Atjebar probeert het te mooi te doen. Kan niet langs uh, Willems komen. En Willems speelt de bal dan naar uh, Matafs, die. Uh... Als hij de bal heeft, er heel aardige dingen mee doet. Maar erg weinig wordt aangespeeld en nu de bal kwijtraakt. En dan is het Immers die de bal naar de linkerkant speelt, naar Boetius. Boetius met Hutchinson voor zich. Kan Boetius op snelheid Is zijn actie ondernemen of komt hij weer naar binnen? Ja, hij komt weer naar binnen. Misschien ook wel logisch. Nu komt de Martens Indy over hem heen. aan de linkerkant. Krijgt een heel klein setje van Jermaine Lens Genoeg om hem uit balans te brengen. En vervolgens loopt Martens Indy de bal over de achterlijn. En is de angel dus uit de aanval van Feyenoord. En heeft de man in het geel, Boy Waterman, de bal inmiddels al te pakken? Legt hem neer op het 5 meter gebied en neemt de doeltrap richting Marcelo. Aangekomen zijn we in minuut 58 van deze wedstrijd. Eerste helft vloog om. In de tweede helft is er eigenlijk nog niet veel noemenswaardig gebeurd. PSV speelt nu de bal rond. Stand bij Feyenoord. Of PSV. Feyenoord is het uiteraard. Want we zijn in een voor een kwart gevuld stadion in Eindhoven 1-1. Met Mertens die er goed langs gaat. Nu weg is. Gaat het strafschopgebied binnen. Dries Mertens schiet met links. Maar schiet dermate zwak. Dat de bal ja, halverwege de uh, achterlijn over de achterlijn gaat. En uh, Mulder dus niet in gevaar kwam. Uh, overigens over uh, spelers gesproken. Nu ging Van Beek even in de fout. Liet Mertens te makkelijk Voorbij gaan, maar hij speelt toch een hele degelijke wedstrijd. De jonge rechtsback nu van Feyenoord. Omdat Janmaat ziek is, moet hij die plaats even invullen in de kwartfinale van de Beker voor Feyenoord tegen PSV. En doet dat naar behoren. De maar ze heeft de bal gepaas naar diezelfde Van Beek. Van Beek, oh, gaat de fout in. speelt hem zo in de voeten van uh, uh, Mertens. En Mertens probeert in de diepte dan lens te bereiken. Ja, dat zul je altijd zien. Dan uh, uh, juich je de loftompet voor Van Beek en dan gaat hij in de fout. Hij heeft nu weer de bal, kan het goed maken. Uitstekende paas op de Vrij. De Vrij, stapjes voorwaarts, middenlijn over. Steekt nu eindelijk dat middenveld is in. Wordt dan wel erg lastig vallen door drie, vier man. Ja, dat is er één te veel. Marcelo verovert de bal vervolgens eh, Emmer Immers in, uh, in de loop van Mertens. En dan heeft Mertens de overtreding gemaakt volgens Blom. Leek het er vanaf hier terecht op dat uh, Immers wat agressief het duel in ging. Maar uh, Blom heeft dat anders gezien en heeft dat goed gezien. Want uh, het is inderdaad Mertens die met een uh, redelijk gestrekt beentje in het geval van Mertens uh, richting Immers gaat. En de vrije trap dus nu voor Feyenoord. Klaas neemt hem, een meter of twee over de middenlijn. Iets aan de rechterkant, het kan naar Van Beek. Ja, dat is zonder enige gevaar. kan ook naar achteren, dat is ook zonder enige gevaar. Naar de vrij, dat gebeurt ook. De vrij krijgt de bal weer terug van Klaas. Speelt een breed naar Joris Matthijs. Ja, Matthijs heeft de bal. Uh, toch altijd jammer dat zo'n vrije trap op zo'n manier eigenlijk genomen wordt. Uh, uh, je, je, je hebt er helemaal geen voordeel aan als Pelle nu de bal heeft. En uit uh, moet kijken dat hij de bal niet kwijtraakt. Hij raakt hem kwijt. Overtreding maakt hij dan. En dat is een uh, nuttige overtreding. Want anders was PSV toch in de counter uh, gevaarlijk uh, aan het worden. Nu is de vrije trap in, het, uh, in de